7 uur. Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt misschien een speciaal tribunaal in Den Haag... om oorlogsmisdaden in Oekraïne te berechten. Minister Hoekstra zegt dat zo'n tribunaal welkom is in Nederland... als er behoefte aan is. In Den Haag zit al het internationaal strafhof. Dat is handig, maar dat hof kan het werk niet alleen, denkt deze onderzoeker. Oekraïne heeft natuurlijk zelf al heel veel processen wegens oorlogsmisdrijven... maar ook andere landen doen dat. En ik denk dat het, dat een beetje het geval is omdat... Um, ...en eigenlijk zo'n grootschaligheid is aan misdrijven en mogelijk dus ook daders... ...dat bijvoorbeeld een internationaal strafhof in Den Haag dat gewoon ook niet aankan in praktische zin. Het is verder nog niet duidelijk welke landen met zo'n tribunaal mee willen werken. Hoge ambtenaren van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën... ...hebben mogelijk gelogen toen ze ondervraagd werden over de toeslagenaffaire. Die verhoren waren onder Ede, dus mogelijk zijn ze strafbaar. De Rijksrecherche doet er onderzoek naar. Tientallen garnalenkotters gaan helpen zoeken naar de jongen van 12... die in oktober vermist raakte na een botsing tussen een watertaxi en een veerboot in de buurt van Terschelling. Bij dat ongeluk kwamen vier mensen om. Alleen het lichaam van de jongen is nog niet gevonden. In Zaandam wordt nog steeds gezocht naar een ontsnapte serval. Dat is een soort grote, wilde kat. Volgens de eigenaar een lief beest. Het is niet gevaarlijk, weet Het is, uh, het is echt een goed kat. Het is uh, niet, uh, niet echt een uh, beetje agressief of uh, zo, nee. De serval is al een paar keer gezien. Gistermiddag zag deze man hem toen hij op zijn oprit uit de auto stapte. Mijn zoon, die schoot helemaal in... Uh, <laughs> wat is dit? Want toen, toen kwam met een noodgang kwam dus de serval die kwam hier om de hoek... Van de aanbouw aan, die stroomde langs ons langs en die schoot daarheen. En mensen die de Serval zien, moeten voorzichtig zijn. Stichting AAP maakt zich zorgen om het dier, want het kan niet goed tegen de kou. Ja, het weer, het koelt snel af vanavond. Op veel plaatsen vriest het vannacht, met uitschieters tot wel min 10. Morgen begint de dag zonnig, het waait nauwelijks en het is ongeveer 0 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De dagelijkse files lossen nu snel op. De meeste vertraging in de regio nog altijd op de A10 West richting Zaandam. Voor Amsterdam, Amsterdam Sloterdijk 20 minuten oponthoud door een ongeluk. De rechte reis ook is ook dicht. Verder de N203 Amsterdam richting Alkmaar. Tussen Krommenie West en de aansluiting met de A9. 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Verhaal I Wonder van de Gumbo Kings. En we gaan verder, want dit is ook heel speciaal. Op diezelfde website van 3 voor 12 Noord-Holland staat ook nog een, een bijzonder, ja, bijzonder verhaal, eigenlijk eerlijk gezegd. Dat is van een dame. Dat is Meerwood, heet zij. En wat had ze nou bedacht? Ze heeft op een gegeven moment. Eerder deze maand heeft ze als een verrassing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 your prize, be wise, be wise.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 Het vorige album min of meer over de murder palace of wat dan ook. Maar dit keer hebben ze iets anders bedacht, de jongens van de bullfight. Namelijk een spoken Word album.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 mijn smaak En ik denk dat ik niet de enige ben. Want er zijn meer radiomakers die daar hetzelfde over denken als ik. Diezelfde Willem de Waard. Maar eh, ik weet dat er nog mensen in het land zijn. Zoals een Henk Janssen bij Radio Spannenburg. Die ook met hem wegloopt. Dus eh, Peter Hermsen bijvoorbeeld eh, bij Zulta Open Air. Die, eh, dat zijn eigenlijk ook eh, jongens die eh, geregeld het werk van Noerland laten horen. Dat eh, zeggende gaan we weer verder met eh, het eh, verhaal hier uit Noord-Holland.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 Was he into a tree Als je de nodige kerstsingle's aangrijpt eh, krijgt. Why Care van Sophie van Hasselt. En eh, dit was die kerstsingle waar ik het over had. Roos Spearman en Blair Jullens. Met By Your Side. Eh, ja, er zitten er toch wel wat kerstdingen in. Eh, bijvoorbeeld eh, Sophie Jenna met, eh, met haar Fairy Lights. Eh, Newland met zijn kerstsingle eh, Rona Rode. En deze dus. Dus ja, we hebben er vier...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 Maar Rens heeft mij nu verzekerd dat hij wel klaar zit. En dit is 2003 van Rens. Ja, hier in Omenklaas. Ik was kids. Ik voelde rode sloot, ik kwam de show stelen. Sinds de sneak peek op het podium een keer. Voor de folio, de keer. Was hij holy on the gliss. Voor de sweet life, zek ik codie als ik spit. Soms wil ik een rewind. was met coconut in de mee.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 Soms voel ik me stoffig als ik rust Maar soms werk ik aan jong. en ik word vloeibaar druk. Ik blijf op draaien als een fuck Maar het ijs wordt binnen En als jij me waarschuwt, dan ben jij de misgunner Het is een nieuwe fietsflow, dat is zeker op slot Faceline, het zakjes iets dieper in je kop Lepeltje, lepeltje, leek, wake the fuck up Als je nog auto-toe dan is het tijd dat je stopt Kwart voor iets nieuws, ja ik hang het aan de klok. Was die paga uit je sokje, dicht aan een doodpaard Meer honger dit jaar dan topmodellen Daarom voel ik Steeds te downloaden, meer op te scheppen. Corona times te veel shows om op te tellen. Je gaat je hoofd moeten gebruiken als je op koppel rennen. Brand mijn nummer in je klok als je me op moet bellen. maar gooi mijn nummer maar weer weg als je me nog moest bellen. Peace. Ik moest het ijskoud houden, de ijskoud God houdt de 2018 Vrouw die incredible's, ik was niet eens 18 Potten zwaarden op mijn kruis, toch? Maar we hebben onze messen geslepen De koning Artie werd ter plekken om de draak te steken Voel je net? Hoe ik het pop in je aardes? Dus ik drop een beat van de vader van olifanten In kamers en shit op je Als ze gevechten tussen apen, hoe is de king of this jungle? Je bent geen leeuw, maar een kater Alleen heb ik niet gedronken, ik denk alleen maar aan later Je bent pas gisteren begonnen, ik had meteen al gewonnen Je had je weer van dat domme Ik had niet meer van dat domme, Ik vrouw wil meer van dat domme meer en daarom moet je zelf beginnen als je echt de schoot zal veranderen. Ik wil geen spier meer op wat jullie klinkt als een andere ding. Ik pak mijn je op een j, gooi je ander. Alsjeblieft, ik heb geen zin meer. De bounce diezelfde shit. Misschien zijn het die vloed, ik ben tranen. Verwissel weer van gedaante, dus ik ben steeds zonder de schaamte. Mijn ogen speet al bij dagen, mij of heet al sinds maanden. Vergeet nog steeds al die namen. En jij dacht wat een lange poffer dat ze de adem te halen, fuck off. Blauwe power in mijn brain als is de box. Toen er op MTV ook nog wel eens muziek werd gedropt. Muziek werd gekocht en niet zomaar uit een playlist gekopt. Je gebruikt die op kop, letterlijk. Controle van het MTV het Shop. Stel please, please, hem ja, zeg ze waar het op staat Jullie laten ons lachen Ha Wie wat wanneer, maakt niet uit, we zijn daar Brengen mixtapes terug, alsof de bonnen zijn bewaard Ongeëvenaard, klommen op vorig jaar Met bravoeren, bel je boeken, check de toodata Dit is toe daar zonder koemba, ja Nog steeds op zoek naar de staaf van de draak, oké okay. Dus ik steek de draak nog steeds Unapologetic en ik sta nog steeds Big Chef, jij bent de shaak nog steeds Vust de raas, het is raak op stage Dansen is gratis, betaal nog steeds niet voor two step, niet voor de leap Ik was nooit een beatboy, ik zat niet op streetdance Maar we breken door, dus ja, breng die b Zij ze, kom funsen, altijd onteugend Breng een bombari, laat ze geen keuze Kan er niet verstaan, daarom praat ze met de heupen Nat er dan neerslag, glad als tondeuzen, Laat me tong jeuken, ik ken een paar trucs Beste live act van de hele Benelux Dus we leven luxe, je kan ons niet blijven. Den Haag, dan shows, tot aan Nijmegen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 En toen was ook volgens mij de deal-track een goed begin, <laughs> ja. misschien is dit een goed vervolg. <laughs> ja. um, zeg ik het goed oome unkle, of is het oome-unkel? Ja oome onkel ja het is oompie oompie. Een oompie. En, en uh, verwilderde de man loopt met mooie lange krullen en je roept heel hard oompie, dan zou het zomaar kunnen zijn dat oome Onkel zich omdraait. <laughs> Hey, even over één ding. Want er zit een sample in. Uh, waarvan ik denk. Ja, dat was altijd ergens uh, ooit gebruikt door Veronica. En dat ging dan zo. Toep, toep, ti dam, Hoep, poep, ti dam, dam. Toep, toep, dam, Ik denk dat je zo warm bent. Dat je bijna heet bent. Ja, zie je. En dat. Uh...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 Ja, en ik ken elkaar van de middelbare school. Stek ja. nou, hier heeft ooit het eerste videoclipje wat ik ooit online heb gebracht, geschoten. Ja. En oom mijn onkel, ofwel David, en ik hebben elkaar laten leren kennen. En uh, met mijn oude bandje, nu dus gelopen er lopen heel veel verhalen door elkaar. Met mijn oude bandje, klis, heb ik ooit gespeeld bij.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 Uh, als ik rondkijk naar onze naast, dat er hele toffe dingen gemaakt worden en gedaan worden. Jong mm. Looby vind ik een hele toffe artiest. Ja, die is bij ons, ja, ons geweest geweest. Ja. ja. ja. En Hetzel Du Mark is ook iemand die echt uh, niet kan onderschatten, die is keihard.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 Suck training, any playbooks, powerment, up, espacicle, rush, a glass not bent. Take a dip of sweaty, and you sport bundle in school. Goede grip, winterbanden en een summer body, alle kanten. Eike rambo, zeldzaam in zijn. Fusion en tinteling, ja er is een binnen binnen, ja er is in de binnen, jong fruitje is binnenpin, binnen. jong fruitje in de binnen, binnen. Deze dame die heet uh, Eva Lima. En ze heeft uh, toch best uh, wel wat, uh, wat nummers uitgebracht. Uh, um, vorig jaar nog. En nu uh, niet zo lang geleden, deze Pearl Insider. Er komt nog meer aan.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 Science needs to drive it in my car with a broken window. Crossroads, not too far. Science needs to. I got faith in love. Put my trust in you. Embrace the morning star the I got my sticky paw always on the moon I hear broken glass on the way to driving in my car driving in my car with a broken It's not too far Signs needs to Driving in my car With a broken window Crossroads not too far Signs needs to Waiting for Waiting for... Broken window, Rose Road's not too far. Signs lead to. Driving in my car with a broken window, Rose Road's not too far.